Ja, het is uh, fantastisch om hier te zijn en ook te delen van de rijkdom die ik heb in Christus. Ik moet het steeds zo draaien want ik denk dat iedereen het kan zien. Uh, nou, ik, heb, uh, ik, ik krijg vaker dromen en ik denk dat het van de heren is, want heel vaak is dat ook. Uh, dat merk je ook, voel je als dat zo is. En als. Uh, Oprichter van AWAS En nou, dat vind ik echt heel. Uh, eh, om heel eerlijk te zijn, toen ik in Amersfoort kwam, was ik nooit in Amersfoort geweest. voordat ik als evangelist aan de slag mocht gaan. Dus als ik ergens op de straat was zonder TomTom. dan was ik. waarschijnlijk was het toen TomTom, weet ik niet meer. Dat is uh, tien jaar geleden. En uh, ik zou waarschijnlijk verdwalen. Dus uh, de tweede week voor mij in Amersfoort kreeg ik een droom. en ik stond voor een. Grote menigte met heel veel mensen van verschillende achtergronden. En uh, ik had de bijbel in mijn handen en ik vertelde over het evangelie. En ik was uh, wakker en zoveel vrede kreeg ik. En het was echt zo'n bevestiging. De Heer heeft het gegeven. Dus voordat ik iets gezien heb, was het al ge, uh, nou, gestart. Oase, Amersfoort. En uh, inderdaad, twee jaar later is het... Uh, ook gekomen. Dus de Heer heeft zijn Awasa daar, gesticht, gestart, opgebouwd en ook deze Awaza. Uh, ik voel me echt toen ik hoorde, de, de, onze broeder hier zei welkom in Awasa. Ik voelde helemaal thuis, want uh, <laughs> ik moet dat steeds horen. En ik hoor dat elke keer in de, op zondag in, uh, in Amersfoort, Dus ik voelde zo thuis. Awasa uh, is een awasa, omdat Jezus is aanwezig. Want in Christus is het levende water. Hè? Jezus zei in Lukas 7 volgens mij, Kom tot mij, allen die dorst hebben, en ik zal je levend water geven. En daarom is Awasa, Awasa. En waarom heb ik die naam gekozen voor Awasa Amersfoort? Want ik was... Uh, uh, Eigenlijk een beetje dakloos in Oostenrijk. En ik ging in een uh, uh, Caritas, dat is uh, een plek voor daklozen. En ik ging in Caritas uh, lef, uh, wonen. En, uh, en daar was een plek dat heet Oasis. Dus Oase in het Engels. En uh, daar waren verschillende mensen, evangelisten uh, van verschillende landen. En voor mij was de plek dat ik echt tot groei ben. In mijn geloof. Want ik was maar net tot geloof gekomen. En toen ik in Amersfoort kwam. dacht ik: Nou ja. wat is een andere, betere naam dan Awasa? En zo is de naam Awasa in mijn hart gekomen. En het is zo fantastisch om ook. Die, als je ook de liederen heel goed opgelet hebt. Hè? over de liefde van God. die ook nooit uitgeput raakt. Die, die nooit faalt. En dat is. Zo heerlijk in onze geloof. Het is niet bepaalde wetten en regels die we moeten volgen. Maar dat is een relatie. Dat is ook zo een oas. Hè? Een relatie. Aan de voeten van de Here mogen we genieten van alles wat in God is. En de relatie die gebouwd is op liefde. Dat is echt een vruchtbare relatie. En in Syrië was ik niet echt gelovig. Maar ik zag de mensen als in Syrië... Geloven in God, dan is een relatie die. Nou, eigenlijk geen relatie, maar dat is gewoon een angst. Angst, uh, ja, wat zou je zeggen, angstrelatie met God. Dus de mensen zijn zo bang voor God, voor Allah. En moet je je voorstellen dat jij met iemand leeft omdat je bang bent voor Hem. Wat is dat voor een relatie, stel je voor? Ken je echt iemand? dienen en jezelf overgeven aan iemand omdat je bang bent voor hem of voor haar Dat is echt een, een vreselijke relatie en zo leven de meeste mensen in mijn land in de Arabische wereld maar als jouw relatie gebouwd is op de liefde en dan kan je alles geven en dat geef je ook heel graag en zo mogen we ook onze hier dienen. Ja, ik ga vandaag ook vertellen over het binnengaan. In de Heilige. Der Heiligen, dat is het thema. Ik zal proberen heel uh, eenvoudig te maken. Dat zijn allemaal moeilijke thema's uit het Oude Testament. Maar twee weken geleden. kreeg ik uh, ook een droom, misschien door mijn angst. <laughs> uh, ik was echt. Ik stond in een. een een gebouw met twee verdiepingen en ik moest iets uh, vertellen of preken of spreken. En ik kon niks zeggen, mijn mond was helemaal. En ik dacht, nou ja, wat moet ik nou zeggen? En uh, toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken in mijn preek. Dus er was een stapel papier bij iemand op de schoot. En, uh, en toen ging ik gewoon een stapje naar achter en ik rukraak opende die stapel papier en ik zag. Alleen maar die vier woorden, Immanuel, God met ons. En, uh, nou, ik was toch, toch blij dat ik dat mocht zien. Maar de dagen daarna kreeg ik zoveel, eigenlijk, problemen mee. Ik kreeg zoveel problemen dat, dat ik echt schreef tot Heer help. En, om heel eerlijk te zijn. Ik zei hier gewoon neem mijn leven. Ik wil gewoon dood. Zo erg ging het met mij. Was God mij aan het voorbereiden. Door zo'n droom. En Immanuel. God met ons. Ja. Dat, dat lees ik toch altijd. Ik heb zo vaak in Matthäus 1. Dat gelezen. En elke keer met de kerst We horen preken daarover. En. Toch had ik dat echt nodig om opnieuw dat te horen. Om houvast te krijgen. En, want het leven is heel moeilijk en je komt gewoon dingen door. En dat is, dat is ook mijn vraag. Beseffen we dat? God, Emmanuel, dat hij elk moment met ons is. En juist... Juist als de strijd heel heftig is in je leven. Juist als je in grote problemen komt. Dan is hij echt helemaal bij. Net als een liefdevol vader of moeder. Die juist extra zorg en aandacht en liefde geven. Voor een kind die ziek is. Die in grote problemen zit. Soms is dat... Voor ons, juist als er een probleem zijn, dat we dat vergeten. Maar ik hoop dat we vandaag dat beseffen. Dat, wij, dat God altijd met ons is. En dat wij ook elk moment bij hem zijn. En mogen ook zijn. En de tekst die we gaan lezen nu, dat laat eigenlijk zien dat de aanwezigheid van God met ons, is niet afhankelijk van ons.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 door zijn vlees. Door zijn lichaam. Beseffen wij die voorreel. God heeft zelf die weg geopend. God heeft zelf alles opgeraamd tussen ons en hem. Zodat wij bij hem mogen zijn. En dat is echt niet afhankelijk van ons. Dus wees welkom. Kijk niet naar jezelf. Nee, kijk naar hem en voel je vrij bij hem te gaan. En ik denk, om dit goed te beseffen, moeten we toch maar een beetje... Want er zijn termen hier dat we niet zomaar kunnen begrijpen... Als we niet terug gaan lezen in verband met het Oude Testament. En ik wil uit deze tekst twee vragen behandelen. De eerste vraag... Wat betekent... Heb je een volgende dia? Oké. Okay. Wat betekent het dat wij bij de Heilige God mogen komen? Wat betekent dat dat je bij God mag komen? En het tweede is. Hoe kunnen wij naar binnen gaan? Hoe kunnen wij naar de Heilige God gaan? Misschien kunnen wij naar. Als we teruggaan aan het oude testament, dan hoor je over de Heilige der Heiligen. De plek. Dat is eigenlijk een tent waar het volk van God mocht samenkomen, zoals wij nu samenkomen om de heren te loven. Zij mochten ook samenkomen. Maar één plek, dat heet de Heilige der Heiligen, daar mochten ze helemaal niet. Gaan. Dat was een plek die afgeschermd was door een dikke voorhangsel. Niemand, niemand mocht daar binnen in de heilige plaats. Dat is de plek waar, waar God aanwezig was. Niemand mocht bij God gaan in zijn heiligdom. Alleen maar de hoge priester. En die hoge priester, voordat hij daar binnen ging, dat mocht hij maar één keer per jaar. Eén keer per jaar mocht hij bij de heilige God komen. Maar als hij binnen ging, wat ging hij doen? Dan gaat hij offers brengen voor zijn zonde, om zijn zonde te verzoenen. en zonde van het hele volk. En dan. En moest hij van dat bloed. op bepaalde plekken. In de, bij de tabernakel, dat is de tent waar ze samenkwamen. moest hij daar sprenkelen. En dan. mocht hij naar binnen gaan. Pas dan. En dat is. Als wij dat beseffen, dat die voorhangsel is eigenlijk onze, ja dat is de heiligdom van God, maar ook onze zonde die waren de scheiding tussen ons en God. En hier staat, onze zonde ja, heeft Jezus op zijn lichaam, op het kruis, Gedragen zijn heilige lichaam, hè? die heilige God, dat was waarom wij niet binnen konden gaan. Eigenlijk, je kan zeggen, wat wij in de tekst lezen, dat voorhangsel is het lichaam van Christus. Die heilige, heilige God. Niemand komt binnen, wij, hebben, wij allen, allen hebben zoveel zonde. Wij, wij passen niet bij God. En dat heilige lichaam van Christus heeft onze zonde gedragen. Op het kruis, als het ware, is geschuurd. En toen Jezus op het kruis stierf, heeft een weg geopend naar de heiligdom. Daarom staat hier, hij heeft een weg, een weg geopend door zijn vlees. Door zijn lichaam. En als Jezus dat gedaan heeft, als hoge priester... Hij is niet eenmaal naar binnen en dan weg. Nee, hij ging daar binnen en hij troont bij de heilige God aan zijn rechterhand. Onze hoge priester Jezus, die is in de hemel om voor onze zonde elke keer, elk moment te pleiten. En de weg blijft voor altijd open, want Jezus is voor altijd daar, niet eenmaal per jaar, nee, voor altijd. Dus eigenlijk, elke seconde, elke minuut van je leven, mag je naar God gaan. Want Jezus is voor altijd daar gebleven, hij is niet uitgegaan. Want Hij is de Heilige Heer. Zo prachtig. Als je dat leest. Jezus op het kruis van Golgotha stierf. Daar buiten Jeruzalem. Maar de voorhang is door het midden. Kom. Welkom. Dat is. Laat ons begrijpen wat dat betekent. Dat we eigenlijk. Niet alleen maar voor altijd bij God mogen gaan. Maar voor altijd zijn we zijn heilig. Heilig door zijn bloed en door zijn offer. Dat voor altijd ben jij aanvaard door God. Wij waren afgewezen door onze zonde. Maar nu mogen we dat beseffen. Wat dat betekent. Dat we elk moment aanvaard bent. En dat. Niets, helemaal niets kan ons scheiden van God. Zelfs onze zonden niet. Helemaal niets. En dat is helemaal afhankelijk van zijn werk. Het is helemaal niet door ons. Maar dat betekent nog veel meer... Het betekent ook, want wie mocht, wie mocht naar binnen gaan, dat was alleen maar de hoge priester. En als wij nu elk moment bij God mogen gaan in zijn heiligdom, dat betekent dat wij eigenlijk ook hoge Priesters zijn. Eigenlijk nog meer dan hoge priesters. Als we lezen in Petrus brief, hoofdstuk 2 vers 9, dan noemt hij ons,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 Koninklijk priesterschap. Dus als wij in de heiligdom van God mogen gaan, dat betekent dat wij ook priester zijn, maar dan op welke rang? Op koninklijk. Want hij is de koning der koningen. En wij eigenlijk zijn prinsen en prinsesjes. Zijn, en wij hebben dan die taak als priesters. Als koninklijk priester, als iemand van ons, ik denk dat jullie ook zouden doen, net als ik, als jij een kans zou krijgen om ergens te werken in een hele belangrijke bedrijf, nou, wat zou ik doen? Dan ga ik een uh, sollicitatiebrief uh, schrijven, wel heel netjes. En ik ga alles aan doen. Ik ga mijn cv heel goed uh, in orde. En ik, dan, en ik schrijf uh, al mijn kwaliteit. En ik ga alles doen, om, zodat ze mij accepteren om in zo'n bedrijf te werken. En als ik dan geaccepteerd ben, dan ga ik al mijn energie en tijd, alles doen. Want ik wil niet... Dat werd kwijt. En dat is de vraag voor ons. Als wij dan daar priesters voor God mogen zijn. Koninklijk priester. Welke plek heeft dat ons leven? De zaak van God. Hoeveel? Hoeveel geven we om? Om de zaak van God. Het koninkrijk van God. Dat is echt... Goed om te beseffen dat, dat God wil ons ook, zoals we net gelezen hebben, als priesters, als koninklijk priester, Hij wil ons ook zo niet alleen maar Zijn liefde ontvangen en genieten van elk moment van Zijn aanwezigheid, en dat wij geheiligd en gerechtvaardigd en gezegend zijn door Hem, maar ook dat wij gaan vertellen wat wij gelezen hebben. ...vertellen... Over zijn goedheid aan de mensen die in de duisternis zijn. Zodat zij ook komen en genieten van onze God. Dus dat is een vraag voor ons. Hoe vervul jij jouw priesterlijke taak? En welke rang heeft dat in je leven? Ik hoop. Dat wij echt vandaag beseffen wat betekent dat wij in de heiligdom van God mogen komen. In de heilige der heiligen. Dat wij zo geliefd en aanvaard en kostbaar geheiligd en gerechtvaardigd. En alles door zijn werk, door zijn offer, door zijn kruis, dat is niet door ons. En dat wij ook priesters van hem mogen zijn om hem zo aan de, de wereld om ons heen te vertellen wie ons God is. En nu wil ik graag naar de tweede vraag: hoe, als de weg nu open is, hoe kunnen wij naar binnen gaan? Hoe kunnen wij in die heiligdom ter heiligen komen? Als als jij mij een vraag stelt, hoe ben je hier gekomen? Nou, dan zeg ik, ik stapte in mijn auto. Ik heb TomTom de Tom adres gedaan. en Toen ben ik hier aan parkeerplaats. Ik weet niet of je nog langer mag parkeren, maar het stond in blauwe. Oké, okay, gelukkig. Ik heb mijn auto daar geparkeerd en toen kwam ik hier zoeken naar Martijn. Martijn heeft mij gezien. We gingen nou ja, zoeken een plek en zo kwam ik hier zitten. Maar ja... Hoe kom ik bij God binnen dan? Moet ik ook mijn tom en auto. En, is er een adres eigenlijk? Of zit God uh, misschien hier, dit bij het podium? Hoe gaan wij de heiligdom van God binnen? Dat wil ik dan lezen. Eigenlijk vers 22 geeft een antwoord op deze vraag. Hoe komen wij de heiligdom binnen? Laten wij tot Hem naderen, dus binnengaan, dichtbij komen, met één waarachtig hart, twee in volle zekerheid van het geloof, drie, nu ons hart door besprenging gereinigd is van een slecht geweten, en vier, ons lichaam gewassen is met rein water. Dus. Eerste stap met waarachtig hart. God is niet, uh, heeft geen adres en hij is echt niet ook in dit gebouw, letterlijk zeg maar. Hij woont niet in een gebouw van stenen. Maar God zegt: als twee of drie in mijn naam samenkomen, dan ben ik in het midden. Als twee. Of drie. Samenkomen in mijn naam, dan ben ik het midden. Dus 100% zeker, God is hier. God is hier. Maar hoe ontmoet ik Hem? Eerste stap is met waarachtig hart. Dus de vraag is: waarom zit je hier? Waarom kom ik? Naar Oase. Is in mijn hart ik ga God ontmoeten? Dat is prachtig hart. Of heb je een andere doelen? Als jij naar mij komt, je belt mij samen, ik hou zo van, van ja, ik, mag ik bij jou komen en, en dan kom je bij mij en dan zitten we daar en. Uh, en je vertelt even mooie dingen over mij. En... Maar eigenlijk, jouw doel is niet echt om mij te zien en te genieten van dat moment met mij. Maar je wil gewoon voor een man duizend euro van mij. En nou, dat is geen waarachtiger. Dan kom je niet om mij. Je bent gewoon op mijn geld uit. Eerste stap, God is aanwezig, dat is 100%, want Hij is trouw. God ligt niet. Als Hij iets zegt, dan is 100% waar. Maar hoe ontmoet ik Hem? Dus met waarachtigheid. hart, kom ik hier om Jezus te zien? Kom ik hier om God te ontmoeten? Kom ik hier om Hem te aanbidden? Kom ik hier om te genieten van alles wat in God is? Een tweede stap om God te ontmoeten in zijn heiligdom is in volle zekerheid van het geloof. Zonder geloof kan je God niet ontmoeten. Zonder geloof kan je God eigenlijk niet zien. En zonder geloof kan je het heiligdom der heiligen niet binnengaan. Want dat is geen plek om te zien. Dat is iets wat je in geloof leeft. In geloof leef je in. Als iemand tegen jou zegt, ik hou van je. En je gelooft hem niet. Wat heeft dat voor invloed in je leven? Iemand... Je zegt ik hou van je. Maar je gelooft hem niet. Dat heeft geen enkele invloed. Als ik jou beloof. Dat, jij, dat ik volgende maand iets zou doen voor je. Iets wat jij heel erg belangrijk vindt. Maar je gelooft mij niet. Dan leef je helemaal zonder hoop eigenlijk. En zonder enkele verwachting. Maar als je vertrouwt mij. Dan ga je van het moment dat ik dat zeg, ga je eigenlijk daar leven. En wachten totdat een volheid gebeurt. En zo mogen we ook het woord van God in geloof aannemen. En nu mag je dat inleven totdat het moment dat een volheid uitbreekt... En dat wij in de hemel zijn bij God. Dat is door geloof. Zonder geloof staat ook ergens in brein, kan je God niet behagen. Zonder geloof eigenlijk heb je niks aan God. Helemaal niets. God is geest. En door de ogen van het geloof zien we God. Gaan we het heiligdom binnen. Genieten van alles wat God ons geeft. Want hij is geen mens om te liegen. God is des te meer te vertrouwen. Meer dan welke mens dan ook. Jezus Christus heeft niet alleen maar woorden gezegd. Hij heeft woorden, maar hij heeft het in daden gebracht. Tot aan het kruis. Niets heeft hem verhinderd om zijn belofte na te komen. Dus wie kan je nog meer vertrouwen dan Jezus? Wie kan je nog meer geloven dan Jezus? Hij is echt te vertrouwen. En door zijn woorden te geloven, door zijn woorden te vertrouwen, mag je genieten. Genieten in de heiligdom, bij God, daar. En dan, misschien de volgende, ja. De derde, met een hart dat door besprengen gereinigd is van een slecht geweten. We, misschien ken je terug naar het uh, tabernakel. Dat, uh, ja. Een hart dat... Door besprenking gereinigd is van slecht geweten. Dus we zeiden, hè, dat daar, daar werden de offer gebracht en we hebben gezegd dat de priester ging dus met het bloed in de, in de tabernakel en daar rondom bepaalde plekken ging hij met het bloed van het offer uh, besprenkelen, dus uh, hier en daar wat bloed uh, doen, maar dus onze hart is besprinkeld, is gereinigd. Want als wij het offer van Jezus van Christus aannemen, als je het kruis van Christus gelooft, dan zijn bloed reinigt ons. En dat is dan met zekerheid kunnen we binnengaan. En jouw geweten wordt gereinigd. Want ons geweten kan heel erg vies worden. Vies gevormd worden door cultuur. Door de opvoeding. En door alles wat we meegemaakt hebben. En dan komen we tot Jezus. En dan gaat dat ons aanklagen. En nee, je bent niet goed. Jij bent slecht. Jij enzovoort. En zo gaat die geweten eigenlijk tussen jou en God staan. Maar zijn bloed reinigt ons daarvan en dan vierde met een lichaam en als je kijkt daar was niet alleen maar een plek waar het offer werd gebracht er was ook nog waterbekken en de priester de priesters gingen zich wassen voordat ze offers gingen brengen dus het water stond daar een plek om te offeren stond daar en de heiligdom. En dan staat... Ons lichaam... Door rein water is gewassen. En het water is eigenlijk het teken van de heilige geest. En wij mogen weten... Dat wij... Als we naar Jezus komen... Door zijn heilige geest worden gewassen. Elke keer. En eigenlijk, Jezus nodigt ons uit... Om diep en diep in die geest te gaan. En de vervulling en de wasing van zijn geest te vragen. Kijk, het water van de bekken, dat kan vies raken en misschien opraken. Maar het water van de geest, dat raakt door niets vies. Nee, hij reinigt en hij wast schoon iedereen die binnengaat. Dus als je de heiligdom binnen wil gaan... dan mag je ook dat weten dat de geest van God jou zuivert. En dan eindig ik met één vers uit Hebreeën. Ja. 4 vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade...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 dat u de weg daarmee voor ons geopend heeft tot de heilige God. Dank u wel dat u voor altijd als hoogpriester daar troont om voor ons te pleiten. Dank u wel dat wij zo geliefd en kostbaar zijn in uw ogen. Laat ons, heren, dat nooit vergeten. En help ons vanuit ons positie als priesters met verlangen en veel passie u te dienen, ons hele leven. Want hier, u bent waard, u alleen bent waard, om alle eer te ontvangen. Amen. Dank u wel.